10 uur, Juri met het NOS-journaal. Het treinverkeer aan de noord- en westkant van Utrecht Centraal ligt plat. Sinds 9 uur vanavond rijden daar geen treinen meer door een stroomstoring. Elders bij Utrecht rijden zeer beperkt treinen. Volgens de NS zal het tot half 12 duren voordat de treinenloop weer normaal is. Maar volgens ProRail is nog niet te zeggen wanneer de storing is verholpen. Volgens ProRail is er vanochtend ergens rond Utrecht bij werkzaamheden een kabel geraakt. Dat leidde in de loop van de dag tot kleine storingen.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 Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn van vrijdag 11 mei. De dag waarop... PSV-Dik Advocaat presenteerde als nieuwe coach. Dit jaar wordt hij 65. Heeft alles meegemaakt, ook bij PSV heeft hij al gewerkt. Waarom deze terugkeer? Nou, het is veranderd dat ik wel eens wedstrijden zie. En denk ik, ja, eigenlijk zonde. Ik zit hier op de bank en terwijl ik eigenlijk daar op dat veld moet zitten. Ik vind het gewoon heel leuk. Ja, dat plezier van advocaat zal John van der Brom wel herkennen. Ook het bekende fanatisme van de Brom was woest gisteravond. Toen zijn Vitesse met 3-2 verloor van NEC door een fout van de scheidsrechter. Natuurlijk heb ik ik zeg tegen de scheidsrechter wat ik uh, van vond, maar dat mag. En dat is op een hele normale manier gegaan, volgens mij. Mm -hmm. Over uh, fanatisme en rivaliteit gesproken. Morgenavond staan Borussia Dortmund en Bayern München in de finale van de DFB-pokaal. De Duitse beker. Volgens Philip Laam zullen beide teams er vol in gaan. We willen onze tweekampen gewinnen. En dat dat tot voetbal gehört, is ook ganz klaar. En deswegen wird sicher op beide zijden keiner terug. Maar we hebben het niet alleen over voetbal. We hebben atletiek, de Diamond League in Doha. En Hans Beum komt praten over de tweekamp om de wereldtitels schaken. Die is vandaag begonnen in Moskou en gaat tussen een Indiër en een Israëliër. Langs de lijn is er tot 11 uur. Dik advocaat wil PSV komend seizoen weer eens kampioen maken. Dat zei hij vanmiddag bij zijn presentatie in het Philips-stadium. De bijna 65-jarige advocaat, de huidige bondscoach van Rusland... keert na een lange reis door Europa terug naar huis. Advocaat kan zonder problemen bij grote, rijke clubs aan de slag... maar hij koos voor zijn oude liefde PSV. U hoort verslaggever Ragnar Niemeyer. Zie je hem daar staan. Glimlach om de mond, nog altijd klein van stuk... maar daar is hij dan ook de kleine generaal voor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 Ik hoop nog een keer terug te komen en uh, dat heb ik toch waargemaakt. Advocaat heeft een eenjarig contract ondertekend... en Philip Cocu en Ernst Faber worden zijn assistenten. Advocaat kiest vooral voor PSV, omdat PSV PSV is... maar ook omdat de familie aandrong op een terugkeer naar Nederland. Marcel Brans, PSV's technisch manager, draait daar niet omheen. Nee, absoluut, natuurlijk. Uh, zijn, zijn situatie, uh, ook privé, zijn vrouw uh, die dat prettig vindt, speelt allemaal mee. En het zijn allemaal kleine dingen. Uiteindelijk uh, zijn het allemaal gevoelsdingetjes waar, waar je uh, probeert op in te spelen. En uh, nou, dat heeft gelukkig geleid uh, dat hij uh, voor PSV kiest. En dan speelt hij gewoon mee. En dat heeft hij ooit in mijn AZ-tijd al een keer gezegd. Dat PSV bij hem een apart plekje had. En, uh, en ook, ja, de periode dat ik met hem heb gewerkt bij, uh, bij AZ heeft daar ook een, een, een voordeel in, uh, in, in gespeeld. Inmiddels hebben de twee de eerste versterking voor het nieuwe seizoen al binnen. Zondag of maandag konden de de kom staan van Mark van Bommel. Hij is de missing link in het Philips stadion, denken Brands en advocaat. Nou, Mark brengt natuurlijk uh, een enorme ervaring mee. Naar iedereen. Naar, naar spelers, naar, naar scheidsrechters En op de manier zoals hij nu nog speelt... Ja, is dat natuurlijk een uitstekende aanvulling van de selectie? Ja, ik heb wel het gevoel dat het bij Mark is of nog een jaar Milan of, uh, of, of PSV. Ik geloof niet dat, tenminste, ik heb niet de wetenschap dat er iets anders speelt. Uh, nee, die komt toch gewoon. Ik heb wel het gevoel dat we er dichterbij zitten dan ooit. En met Van Bommel moet PSV maar weer eens de Champions League in. Op zijn minst via de tweede plaats, maar eigenlijk als trotse landskampioen.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 Naast een afscheid bij AZ vertelde die alleen nog maar als bondscoach te willen werken. En kijk eens aan, nog geen twee jaar later? Ja, er is ook een spreekwoord van waar, waar staat er geschreven dat je principeel moet zijn, hè? Nou, het is veranderd dat ik eens wedstrijden zie die denk ik, ja, eigenlijk zonde. Ik zit hier op de bank en terwijl ik eigenlijk daar op dat veld moet zitten. Dat was de drijfveer. Ik zei, ja, als er een leuke club komt, dan pak ik dat en... Dat bondskortschap, dat heb ik nu ook wel genoeg gedaan. Ik kan ook bij de voetbalbond blijven, maar dat is incidenteel. Ja, je zit nu in een fase dat je zegt, van, jong, je voelt je nog zo goed. Doe het nog maar iedere dag. En uh, dat is ook leuk. Wat was er veel interesse concreet? Kun je gewoon zeggen, ja, ik was overal gewild? Nou ja, dat, dat vind ik zo, ten om te zeggen overal. En als het zo is? Nee, dat is, nee, dat is niet zo. Dat, dat is bij niemand, denk ik. Misschien bij Mourinho. Maar de, de, natuurlijk waren de mogelijkheden. Dat, dat is altijd als je op dat niveau gewerkt heb, maar uh, ik vind PSV gewoon een verschrikkelijk leuke uitdaging. En dat is ook de reden waarvoor ik het gedaan heb. Ja, ik weet uh, welke mogelijkheden Dick had en uh, ja, dat is uh, ongekend, maar ik ken hem natuurlijk en ik weet een beetje hoe het in elkaar zit en uh, uiteindelijk is het uh, heel erg belangrijk voor Dick dat hij het goede gevoel heeft en uh, nou, daar hebben we denk ik bij PSV uh, van alles aan gedaan om daarvan te overtuigen. Dik Advocaat begint bij PSV op 2 juli. Dat is één dag na de EK-finale. we talked, Mr. Smith, you me to tears. I you it won't again. Do I, you? Do I you with my smile? Am I too dirty? Am I too Do I like what you like?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 in De Dat was uh, Mika met Grace Kelly. We gaan uh, verder met atletiek. De Olympische Spelen zijn natuurlijk het absolute hoogtepunt van dit atletiekseizoen. En die beginnen over tweeënhalve maand. Tot die tijd zijn er nog negen Diamond League wedstrijden. Vandaag was de eerste in Doha. En Leon Haan heeft de wedstrijd voor ons bekeken. Leon, goedenavond. Zijn deze wedstrijden in een Olympisch seizoen nu nog belangrijker? Ik moet zeggen, ze zijn eigenlijk altijd wel zeer belangrijk. Het is mm -hmm. het begin van het seizoen, half mei. Er zijn in totaal 14 Diamond League-wedstrijden, waarvan er 9 voor de Spelen worden gehouden. Ja, je moet het zo zien: in de eerste plaats is het voor de atleten belangrijk om daar, voor de topatleten, om daar geld te verdienen. Want het is een beroep, immers. Ja. En daarnaast hebben ze die wedstrijden nodig om de juiste vorm te pakken. Um, 200 meter voor de mannen met de Nederlander Jordan de Martina... Ja, was bijvoorbeeld een, een belangrijk meetmoment voor Martina. Ja. Hij had uh, al twee wedstrijden gelopen over 200 meter. Hij had vormbehoud getoond en is dus nu definitief zeker van deelname aan de Spelen. Ja, en werd hier knap tweede op de 200 meter achter de Amerikaan Walter Dix. Noteerde 2026, een prima tijd van Martina. Walter Dix 20.02. Ja, het, is, uh, het begint allemaal te komen. Ja. Die atleten die beginnen langzaamaan de juiste vorm te pakken te krijgen. Wanneer zijn ze op hun, op hun toppunt? Ze moeten natuurlijk tijdens de Olympische Spelen op hun top zijn. Maar ja, op, op welke manier kun je dan in, tijdens deze wedstrijden zien... of ze daar al naartoe gaan, hm. naar die topvorm? Nou ja, Dionne, het, het is voor atleten soms moeilijk... dat ze uh, twee pieken eigenlijk als het ware moeten leggen. Uh, althans voor de echte toppers. Uh, de Amerikanen en de Jamaicanen bijvoorbeeld... die hebben selectiekampioenschappen in eigen land. Ja. Eind juni. Die moeten daar absoluut top zijn. Je kunt nog zo vreselijk snel lopen... als je daar niet bij de eerste drie zit op je onderdeel... word je niet geselecteerd voor de Spelen. Dus deze wedstrijden die zijn dus voor de Amerikanen en Jamaicanen... heel erg belangrijk om langzaam naar die vorm toe te groeien... Voor andere atleten die al eerder ze ze zeker zijn van deelname aan de Spelen... Ja, die hebben niet die druk op dit moment. Die kunnen dus laat maar zeggen, langzaam toewerken naar jullie. Ja, en eigenlijk kun je zeggen dat een vorm hou je goed vast voor drie weken. En soms moet je daar gewoon een beetje mee spelen. Je moet toewerken naar het juiste piekmoment. Dan weer even proberen wat gas terug te nemen. En dan toewerken naar het allerbelangrijkste moment natuurlijk de Olympische Spelen. Ja, en dat luistert heel nauw, hè? Ja, Ik ja, bedoel, je ja. kan er zo overheen vallen over het randje. Uh, dat gebeurt ook wel eens, ja. ja. ja. Um, Turan Martina, we hebben het over de 200 meter gehad. Um, gaat hij die 100 meter lopen? Zou dat nog kunnen? Ik denk eerlijk gezegd dat hij zich voorlopig op die 200 meter concentreert... omdat dat ook de afstand is waarop hij meer kansen heeft dan op de 100 meter... Bij de Spelen van 2008 was hij weliswaar vierde op de 100 meter. Een uitstekende prestatie net buiten de medailles. Hij was tweede op de 200 meter, maar gedisqualificeerd... omdat hij een pasje in de verkeerde baan zette. Dat was natuurlijk het drama voor Martina ja. bij de Spelen van Peking. Ja, toen was al duidelijk dat die 200 meter zijn beste afstand is. Ja, nu met vooral de opkomst van nog meer uh, snelle Jamaikanen. Uh, ook weer een snelle Justin Gatlin op de 100 meter. Dat hebben we ook kunnen zien in Dora's. Daar vertel ik straks wat meer over. Mm -hmm. um, is die concurrentie op de 100 meter eigenlijk alleen maar toegenomen? En met de wetenschap dat Martina dus beter op de 200 meter is... zal hij zich meer focussen op die 200 Is hij dan een medaillekandidaat op die 200 meter? Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Kijk, aan de ene kant uh, gaf ik aan... atleten proberen langzaamaan in vorm te komen. Aan de andere kant moet je wel heel duidelijk zeggen... het is half mei. Er kan nog van alles uh, gebeuren. Ja. Um, ja, ik vond dit, uh, deze prestatie van Martina vond ik, uh, hoopvol. Uh, omdat dit vorige seizoen wat minder ging. Ook toen als gevolg van een blessure. Maar ja, ik gebruik het woord blessure. Dat ligt natuurlijk altijd op de loer. En zeker bij de sprint. Ja. Dus ja. ja, je weet het niet. Uh, dan die 100 meter. is toch ja, Het is Usain Bolt. En dan toch niks? En dan heel lang niks? Of, of werkt het zo nou, niet? Nou, is niet helemaal zo. Want kijk, vorig jaar <laughs> hebben we natuurlijk gezien... dat uh, bij de valse start van Bolt uh, in de finale... in één keer landgenoot Johan Bleek opstond. Ja. Ja, en die Bleek die heeft onlangs uh, slechts tweehonderdste van een seconde... langzamer gelopen dan Bolt. Bolt, snel, beste jaar, tijd 9,82. Bleek 9,84. Ik denk eerlijk gezegd dat Bleek... Ja, ik kan niet in de toekomst kijken uiteraard... maar misschien moeten we daar bijna nog wel meer rekening mee gaan houden. Iedereen kijkt nu naar Bolt, maar ik denk toch wel uh, dat bleek heel dicht bij Bolt zo niet eroverheen kan komen. Maar je hebt het wel over die twee Jamaikanen. Ja. Nu zag je in Doha dat van uh, Paul, die eigenlijk ook altijd daarbij hoort... ook oud-wereldrecordhouder, die werd afgetoefd door Justin Gatlin. Dat is Amerikaan. Gatlin is een oud-Olympisch kampioen op de 100 meter. Heeft ook het wereldrecord gehad. Is betrapt op doping. Uh, sinds juli 2010 weer uh, in staat om wedstrijden te lopen. Maar is weer helemaal aan het terugkomen. En loopt hier 9,87 om 9,88. Dus het ligt eigenlijk uh, volledig open. Oh, ja, ik vind dat heel opvallend. Want ik zou echt zeggen, nou, Usain Bolt, punt. Ja, kijk, 100 meter is natuurlijk ook wel een uh, discipline waarin alles moet kloppen. Van start ja. tot finish. Ja. Dus uh, kijk, als je die, een, een halve start, een uh, mislukte start... dat kan Bolt zich bij de Spelen niet meer permitteren. Daar nee. ben ik eigenlijk uh, volledig zeker van. Ja. Zeker met de concurrentie uit eigen land. Maar ook nu met een uh, Justin Gatlin. Ja, en dan hebben we nog een andere naam... die eigenlijk bij die 100 meter ook altijd hoort. Tyson Gave, nog niet genoemd. Die is momenteel geblesseerd. Werkt aan uh, comeback. Heeft gezegd, de 100 meter doe ik waarschijnlijk niet. Ik focus me op de 200 meter omdat hij keer op keer toch wel last van zijn heup heeft. En misschien is het ook wel lekker voor die atleten... dat ze volledig in de luwte kunnen opereren. Omdat alle aandacht naar Usain Bolt dat is, uitgaat. Dat is het natuurlijk. Dat ja. is het natuurlijk. Ja, ja. Ja. Waren er nog andere opvallende prestaties in Doha? Ja, uh, de weersomstandigheden waren heel erg goed met 24 graden Celsius. En daardoor zag je op de sprinttijden hele goede prestaties. Nou, De 200 meter en de 100 meter bij de mannen heb ik genoemd. 100 meter vrouwen, Ellison Felix won... 10,92 een prima prestatie voor eigenlijk een specialist op de 200 meter plus 400. Zij klopte eh, Veronica Campbell-Brown met 200ste van een seconde. 10,94. En de derde was Shelley N. Fraser, de Olympisch kampioen, met 11,00. Verder eh, op de 1500 meter vond ik toch wel zeer opmerkelijk... Eh, vorig jaar werd er niet onder de 3 minuten 30 gelopen. Wat een beetje een barrière is. En nu Silas 329 3,29,63 won voor Olympisch kampioen... Keeper op uit eigen land met 3,29,78. Je hebt het over twee Kenianen, maar die waren gewoon echt een klasse apart. Mm -hmm. ja, en nu dus al onder de 3,30. Dat geeft aan, we zitten in een Olympisch jaar. Dat zag je in alle prestaties eigenlijk terug. Ja. Wanneer is de volgende Diamond League wedstrijd? Uh, die is uh, volgende week zaterdag in Shanghai. En daar staat op de startlijst uh, de Nederlandse Monique Jansen. Die daarmee op het onderdeel discus werpt. We gaan het volgen. Dank je wel, Leon. Oké, okay, graag gedaan. We verder met voetbal. Het uh, was een wedstrijd om lang over na te praten. NEC-Vitesse gisteravond in de play-offs. Uitslag 3-2. tweede doelpunt van NEC kwam uit een uh, omstreden strafschop. En bij de winnende treffer was de bal niet over de lijn. Blijkt uit de televisiebeelden. Vitesse-coach John van der Brom was er razend over. Belaagde scheidsrechter Bramhaar na afloop. Rob Fleur ging vandaag kijken of Van der Brom alweer wat afgekoeld was. Heb je een beetje spijt na zo'n wedstrijd als tegen NEC... dat je, zoals je zei, het stoom uit je oren krijgt, Johan van der Brom? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik weet ook niet wat je bedoelt, uh, Rob. Ik heb... Uh, ik ben een, ja, hoe laat ik het zeggen, ik ben een emotionele coach... die meeleeft met mijn spelers, die meeleeft met de groep, met het elftal... Zeker ook met het resultaat. En, uh, we weten hoe belangrijk die, uh, die playoffs voor, uh, voor Vitesse, voor de spelers, voor mij uh, zijn. Omdat we daar heel lang naar gewerkt hebben. En als je dan op deze manier uh, een wedstrijd verliest, dan uh, nou, vind ik dat je daar uh, terecht boos op om mag zijn. En dat was niet gespeeld, dat was echt. Maar dat is nu over en uh, nu ga je weer over tot de orde van de dag. Vind je niet dat je een voorbeeldfunctie hebt? Nou, ik, heb niet, uh, ik heb geen gekke dingen gedaan. Ik heb, ik heb de spelers weggehaald bij, uh, bij de scheidsrechter. Omdat ik dat natuurlijk al aan zag komen. Uh, natuurlijk heb ik gezegd tegen de scheidsrechter wat ik uh, van vond. Maar dat mag. En dat is op een hele normale manier gegaan, volgens mij. Is een wedstrijd NEC-Vitesse of omgekeerd Vitesse-NEC Is dat te coachen? Omdat er zoveel extra's om de hoek komt kijken. Ja, heel goed. Het is heel goed te coachen zelfs. Het is, uh, het is iets dat... Uh, aan de andere kant probeer je het ook weer zo te benaderen als, als elke andere wedstrijd. Maar je weet door alle commotie ja, en emotie en, en sentimenten eromheen... Uh, daar, daar kun je als spelers vaak niet eens alles aan doen. Of als trainer, want dat wordt je gewoon uh, meegegeven. Uh, zeker als je uh, ja, een man van de club bent zoals ik. Uh, we hebben nog meer jongens die, uh, die natuurlijk uh, ja, echte vitesse zijn. En dat geldt ook bij NEC. dus dan is de rivaliteit... In de goede zin uh, is er altijd. Uh, of het nou competitie is, of het nou uh, play-offs is of in de beken. Ja, dat zullen altijd bijzondere wedstrijden blijven. Maar voor mij als coach is het, uh, is het niet, niet een andere wedstrijd dan, uh, dan normaal. Je moet ervoor zorgen dat je niet in, ook in de emotie meegaat. Ja, maar dat, dat, dat zeg ik. Daar heb ik mijn spelers gisteren voor gewaarschuwd. Natuurlijk mogen ze boos zijn hè? Naar, uh, naar datgene wat gebeurde gisteren. Maar ja, het moet niet, uh, moet ook dat moet niet blijven hangen. En ja, die boosheid moet je om, uh, om gaan gooien nu de komende dagen naar uh, revanchegevoelens. Uh, ja, er is niets makkelijker denk ik uh, nu voor mij als trainer om, uh, om zondag op de bank te zitten. Omdat je weet dat sowieso, uh, dat, dat, dat is wel omdat het NEC is. Maar ook uh, nogmaals uh, hoe we dat uh, gisteren uh, ja, erin zijn gegaan. Dat, uh, dat geeft zoveel uh, ja, energie bij, uh, bij de spelers dat ze... Uh, dat ik zeg dat, dat het voor mij een redelijk makkelijke wedstrijd wordt. Nou, het is eigenlijk niet eens zo moeilijk hè, als je met 3-2 verliest. Nee, met daarom... het Europacup-systeem daarom... is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Nee. We hebben, er zijn een paar scenario's die gewoon... Uh, je moet winnen, nou, dat sowieso. We krijgen thuis zeker niet, uh, niet heel veel goals tegen. Uh, ook gisteren heb je heel weinig kansen weggegeven. Er zijn altijd situaties met cornersvrije trappen... waarin de tegenstander uh, gevaarlijk is of wordt. Uh, en Aan de andere kant uh, weet ik dat we ook altijd uh, wel zullen scoren. En dat doen we uit, in, maar dat doen we zeker thuis. Uh, volgens mij hebben we niet één wedstrijd thuis... En dat we niet gescoord hebben. Dus dat zijn allemaal dingen waar je aan vasthoudt... om toch met een heel goed gevoel naar uh, die, uh, ja, die terugwedstrijd te sluiten, zeg maar. U heeft favoriet? Ja, vind ik wel. Uh, nogmaals, ondanks alles... Uh, toch een, nog steeds een hele goede uitgangspositie hebben om, uh, om door te gaan. En ik zeg net tegen je collega, ik schat het op 65 procent. Uh, misschien is dat wel... is wel eerlijk. Ja, maar dat vind ik ook echt. Ik, je weet, ik zeg wat ik, uh, wat ik vind en... Uh, dat brengt niemand mij vanaf en ik denk ook dat, uh, dat we dat gaan doen. Wie krijg je in de finale van de playoffs? Twente. Dus dat worden ook weer twee leuke wedstrijden. Nou, het is duidelijk, Vitesse heeft na de 3-2-nederlaag tegen NEC... zeker nog zicht op de volgende ronde in de play-offs. Voor Alexander Butner, persoonlijk kan dat een keerzijde hebben. Als Vitesse doorgaat, kan hij zich nog niet aansluiten bij Oranje... waarvoor hij vrij verrassend is geselecteerd door bondscoach Bert van Marwijk. U hoort wederom Rob Fleur. Jij hebt er eigenlijk alle belang bij dat het zondag misgaat hè, met Vitesse en Alex Buetner? Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, ik hoop juist dat het goed gaat. En, uh, ja, ik hoop dat we de volgende ronde halen met Vitesse. En, uh, ik snap dat je bedoelt van, uh, dat ik dan uh, de trainers kan gaan missen van het Nederlands elftal. Maar uh, als ik Europa inga ga met Vitesse, dan, uh, dan heb ik dat er voor over. En, uh, ja, ik denk dat de trainers me nu ook volgen in de play-offs. Dus... Mij... Hij zat in Nijmegen op de tribune, de Bonscoas Bert van Marwijk. Ja, ik weet het. En uh, ja, het is voor mij nu gewoon belangrijk om met Vitesse de volgende ronde te halen. En uh, ik ben alleen op dit moment met Vitesse bezig. De kans bestaat dat je dan helemaal in geen enkel trainingskamp komt hè, van oranje. Want als jullie de volgende ronde halen, is het weer helemaal vast dag en de zondag daarna. En dan is Oranje met een groep in Zwitserland. Ja, weet ik, maar ja, ik kan altijd nog. Uh... Nog laten overvliegen. En, uh, nou ja, maar ik, ik, ik weet niet. Ik ben, ik ben nu met Vitesse bezig. En ik denk dat we hele belangrijke wedstrijden krijgen met Vitesse. En uh, ik hoop natuurlijk dat we doorgaan met Vitesse. Toen je werd geselecteerd, heb je dit gerealiseerd dit scenario gerealiseerd? Ten eerste ja, was een droom wat uitkwam dat ik werd geselecteerd voor Nederlands Elftal. En, uh, maar je weet van tevoren dat je play-offs moet voetballen. En uh, ik denk dat ik daar niet als enige last van heb. Ik denk dat, uh, dat Luc de Jong er ook last van heeft. En, uh, ja. ja, kijk, Luc de Jong... Met alles heeft iets meer status dan een aanstaande debutant. Ja, oké. Okay, maar ja, toch. Hij speelt ook... Uh, Eén wat ik moet doen is mijn best doen bij Vitesse. En uh, zorgen dat we Europa ingaan En uh, Ja, dan kijk ik wel verder. Verloren met 3-2 van NEC. Een zeer beladen duel. Niet alleen vanwege de rivaliteit, maar ook wat er allemaal is gebeurd. Dat is doping hè, voor een ploeg hè, bij de return. Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat de uh, wedstrijden Vitesse-NEC... Uh, denk ik dat dat gewoon... Uh, dat dat wedstrijden op zich zijn en ja, ik denk dat eh dat gisteren hectische wedstrijd was en ja, we moeten zondag alles geven om te winnen en ik heb daar er vols vertrouwen in. On the other side of the street out new, student girl that look like you. I guess that's Tashavoo. I thought this can't be true cuz you moved to West LA or New York or Santa Fe Or wherever to get away from me. Because... Drive-by van Train. Voor het eerst sinds uh, 1985 wordt in Rusland... de tweekamp om de wereldtitel Schaken gehouden. Toen ging het uh, om de legendarische duels tussen Karpov en Kasparov. Nu zit er uh, geen enkele Rus aan tafel. De strijd gaat tussen de Indiër Anand en zijn Israëlische uitdager Gelfand. Hans Beum is hier om daarover te praten. Uh, Hans, Anand en uh, Boris Gelfand, zijn dat de beste schakers ter wereld op dit moment? Nou ja, Anand sowieso wel natuurlijk, want dat is de wereldkampioen. En de wereldkampioen die heeft de credit en die heeft alle uh, egars en die heeft het recht om zich de beste te noemen. Ook al heb je natuurlijk tussen twee wereldkampioenschappen in... altijd uh, momenten dat anderen opschuiven. En dat je kunt zeggen, nou ja, die heeft wat meer recht. He, we hebben bijvoorbeeld op dit moment een, een, een Noor, Magnus Carlsen. Die staat eigenlijk uh, hoogst op de wereldranglijst. Maar dat is meer, dat zijn allemaal. Uh, ja, uh, daar kun je over van mening verschillen. Hè? Ja. Dus de aanlanders, de wereldkampioen, die mag zijn titel verdedigen, dat is één. De uitdaging is een ander verhaal. De die wordt uh, verkregen door allemaal selectiewedstrijden. En binnen die selectiewedstrijden kun je je afvragen... of die selecties goed zijn. Je kunt uh, selectie hebben in toernooien... of je kunt selecties hebben met uh, uh, afvalraces... of met korte matches of lange matches. Hoe je het ook wint of keert, Boris Gelfand... Uh, nummertje pakweg 17 of 14 of zoiets van de wereld... heeft zich gewoon door al die voorrondes gevochten, heeft gewonnen. Mm. En is dus de terechte uitdager, hoe je het ook wil. Uh, ja. Ik kan zo twee of drie andere matches opnoemen... die ook heel interessant waren geweest... maar je mag niet zijn uh, prestatie uh, naar beneden halen. Dus we, we krijgen een interessante match. Ja. In, Moskou. In Moskou. Dat is ook vrij bijzonder. Dat is redelijk bijzonder. Uh, die Gelfand is overigens wel een, een uh, ex-Wit-Rus. Ja. Dus hij, kom, hij heeft wel die Russische schaakschool gehad, wat niet onbelangrijk is. Want het is ook wel grappig dat je uh, zowel uh, Anand als Gelfand... zijn twee veertigers. De, Anand is geboren in 69 en Gelfand in 68. Dus je praat over twee jonge veertigers. En dat is in, in het huidige tijdsbestek, in het huidig... Beeld van de schaaksport. Bijzonder omdat de wereldtop eigenlijk beneden de 30 ligt. Um, de verklaring daarvoor volgens Galfantan is dat hij zegt, wij zijn nog steeds van de oude Russische school... Van de oude, van de oude school. Wij moesten onze eigen zetten nog bedenken en creëren. En de huidige generatie, de computergeneratie... krijgt alles maar via de computer. En dat is op dit moment nog het verschil. Wij, wij, nou, hoe zie je eh, dat terug in wedstrijden dan, in de wedstrijd? Meer begrip. Dus meer gevoel, gewoon meer, ja, meer feeling, meer, meer mm. um, moeilijk om, om concreet aan te geven. Maar ja, gevoel, bal, he, balgevoel bij, bij bepaalde sporten of, of ja, iets, iets uh, intuïtie, uh, uh, gevoel voor gevaar, dat soort dingen. Het is heel moeilijk. Om, om heel concreet ja. aan te geven in een, in een stelling. Maar als je een totaalbeeld ziet van een wedstrijd. dan begrijp je wel wat, wat ze bedoelen. En hij zegt dus: Ja, wij hebben nog. Uh, wij zijn producten van een oudere generatie toen er nog geen computer was. En die scholing die wij hebben gehad... dat is toch een beetje het onderscheid tussen ons en de, en de computergeneratie. Ja. En, dan, en in Moskou dus, daar, daar, daar wil ik nog even weten... wat er nou zo bijzonder is dat dat... Want er zit natuurlijk altijd heel veel politiek omheen, ja. om, om, om wedstrijden. Ja, eigenlijk is een, een WK, is, uh, het, dus wij kennen een WK als een, ook als een zware psychologische strijd... en een zware politieke strijd. Ja. Dat, dat is in, ook in de, in de uh, oudere matches met Botwinnik en, oké, okay, ik zal je nou niet al die namen... En Capablanca en, en, en de Smislov en de Tal... Al die namen zou ik je nou niet mee gaan vermoeien, maar in 1972... dat is dan een, een getal dat je er misschien nog wel bij staat... toen speelden Spassky en Fischer. En toen had je nog Rusland-Amerika, de Koude Oorlog. Dus er speelde op de achtergrond van die match een enorme... Krachten, hè? De krachten, de, de, de, de, de politieke leiders van die tijd... die belden ook op naar de schakers. Later kreeg je Kortsnooy. Kortsnooy en Karpov. Dat waren matches tussen een, een dissident ja. van het Russische eh, regime... en iemand van het Russische regime. Later kreeg je Kasparov-Karpov. Dat was een, iemand van het nieuwe, van Gorbachev, van het, van het nieuwe Rusland... en iemand van, het, van Brezhnev, van het oude Rusland. Dus je hebt altijd hele zware... Uh, ja, zowel psychologische als politieke uh, animositeiten en, en, en uh, toestanden op de achtergrond gehad. Het aardige is hier. Ik zag een foto van de twee spelers. Uh, van Anand en Galfant. En die zitten naast elkaar. Heel vriendelijk naar elkaar te glimlachen. Wensen elkaar ook veel succes. Uh, in het komende uh, kampioenschap en zo. En dan denk je: hoe is het nou toch mogelijk? Waar zijn nou toch al die, uh, die kwaaie uh, figuren gebleven? Maar dat zijn zij. Zij zijn dus. dus ik denk dat dit het eerste wereldkampioenschap is waarbij we geen. Uh, problemen gaan krijgen buiten het bord om. Zij spelen tegen het bord. Zij zijn liefhebber van de schaaksport... en ze, het kan ze eigenlijk niet schelen tegen wie ze spelen. Zij spelen, zij spelen het spel om het spel. Ja, is, is dat ook wel eens prettig als schaakliefhebber? Ik denk dat het een verademing is. Aan de andere kant, ik denk dat de buitenwereld... wil toch altijd wel graag uh, ja, iets extra's hebben. Dat je nog iets, iets, iets meer hebt om je, om je in vast te bijten. Of nog uh, iets hebt van... Ja, jong tegen oud of, of uh, weet ik veel wat. Of computer tegen geen computer. Ja, of, of heel geld. markant. Of, ja, of heel markant. Ja, dat zijn mannen. ze dus niet. Nee. nee, want ze zijn alle twee namelijk heel erg sympathiek. En heel erg vriendelijk. En leven erg mee, ook met de tegenstander. En <lacht> ja. je is geen kwaad woord van te zeggen. Dus de uiteindelijke winnaar, ongeacht wie het is... zal een een aangenaam heerschap zijn en een grote ambassadeur voor de schaakspoort. Want dat kan niet anders. Dus waren ze vandaag ook vriendelijk voor elkaar <laughs> ja, in de eerste ja, partij? Ja, de eerste partij werd <laughs> gewezen. Heel vriendelijk. Ja, ja, ja, nou, ja. dat gaat dus nog heel lang duren, als ja. ik dit zo hoor. Nou, op het bord zijn ze overigens, uh, gaan ze ervoor. Mm -hmm. Maar we hebben dus niet die toestanden zoals met kortsnooi en en met... met, met schoppen onder de tafel of zonnebrillen op... Of, of, of dat iemand verwijt dat een ander op het toilet een computer gebruikt... of al die ellende die we in de afgelopen jaren hebben gehad... dat zullen we dit keer niet meemaken. Dus de schaakliefhebbers zullen aan hun trekken komen uh, vanwege de partijen. Maar mensen die er even buiten staan, de buitenstaanders zullen niet veel... Uh, ja, uh, niet veel... Uh, ellende nee. uh, voor hun kiezen Bijna krijgen, saai. Ik. Ja, voor niet schakers <laughs> zal het een saaie wereldkampioenschapsmes worden. Ja. Um, even naar die eerste partij. Je hebt hem uh, gevolgd. Zeker. Remi, snelle remise? Nee, zeker geen snelle remise. Wel een, een interessante remise. Een grunveld Indische verdediging. Uh, uh, Anand zei ook na afloop, die had wit. En die zei ook van, ja, ik wist natuurlijk niet waar ik me op moest voorbereiden. Je ziet in zo'n uh, zo die eerste paar openingspartijen... hetzelfde als met, met, ja, met elke andere sport. Je moet eerst nog aftasten waar de tegenstander... zijn voorbereiding op heeft uh, gericht... Dat is natuurlijk ook weer geënt op jouw uh, favoriete spelsystemen. Dus die eerste twee, drie, vier partijen is, is een soort van aftasten. Dan weet men welke systemen men speelt. En dan krijg je echt die, die, die, die zwaardere... dan gaat men meer hangen in de, in de partijen. Dus dit is voorlopig nog een aftastende fase. En die zijn ze alle twee goed doorgekomen. Ik had niet anders verwacht. Hoe gaat dat eigenlijk met die voorbereiding? Want ik begreep dat ze daar ook andere grote schakers ja, bij zeker, betrekken. Jazeker, dat is een... Dat is, je, je moet het niet onderschatten. Men zit daar wel individueel, maar je praat toch wel over zo'n team of vijftien man die om één zo'n speler heen hangen. En dat zijn niet alleen de secondanten ter plekke. Dat is natuurlijk de hele voorbereiding. Dat zijn de computers die ze in, inzetten. Dat zijn via Skype en andere uh, uh, media de, de, de secondanten op afstand. Dus men, je moet het echt zien als een gigantische denktank. Het zijn twee denktanken waarbij uiteindelijk dan die twee spelers... Uh, zetten moeten doen. Maar kan, zit... kan, kan bijvoorbeeld Anand zeggen, ik wil graag, nou Magnus Carlsen, kan jij me helpen? Zeker, als je daarvoor betaalt, zal hij dat ook zeker doen. Alleen, ja. uh, Carlsen is uh, op dit moment ook een... een uh, hij heeft al een keer Anand geholpen, in een, in, in, uh, in een eerdere fase, in 2007. Um, en het mooie is ook, zowel Anand als Gelfand hebben geen, enkel, hebben geen vijanden. Dus iedereen zal hun helpen. Hm. En Casparov heeft ze ook geholpen. Ja. Dus, uh, dat is en dat een, is dan in de voorbereiding, maar ook tijdens het ook kan het ook. Ja, zeker. Ze moeten constant bijschaven natuurlijk. Ze moeten zich weer uh, opnieuw hun, hun, hun voorbereide varianten uh, heroverwegen... En, en gaten dichten... Dat, dat, dat is op de, op de achtergrond spelen daar natuurlijk uh, enorme wetenschappelijke processen zich af. Maar eenmaal achter het bord, dan krijg je dat fysieke element. Dan heb je toch de lichaamstaal van de tegenstander... waar je ook informatie uit kan halen ja. van voelt hij zich prettig of heb ik hem verrast... En als je de kans krijgt, moet je je daarin vastbijten. Je krijgt de tijdnoodfase waarin je wat meer risico kan lopen. Dus uiteindelijk komt het tot een fysiek uh, moment... waarin je ook blunders kunt gaan maken. Maar daaraan voorafgaand ja, heb je een, een, een enorme opbouw aan, uh, aan voorbereiding. Ik begrijp, uh, ze zijn aan het aftasten. Ik begrijp voor jou ook wel dat ze enorm aan elkaar gewaagd zijn. Zou je ja. een gokje durven wagen... Ik denk dat Anand uh, mag je zonder twijfel ja. favoriet noemen. Zonder twijfel. Maar, um, maar, maar je, je, het hangt veel af van de voorbereiding en de vorm. En als die beter is uh, dan, van, van, van Gelfand, de uitdager, dan de wereldkampioen Anand, dan heeft hij een kans. Maar zouden ze alle twee in hun normale doen spelen, dan denk ik dat uh, Gelfand uh, uh, weinig kans maakt. Dank je wel, Hans Beun. We blijven het volgen. Met bent. jou. Ja, Terwijl de EK-turnen voor de vrouwen nog in volle gang is... werpt het toernooi voor de mannen alvast zijn schaduw vooruit. Over anderhalve week wil Jury van Gelder een gooi doen naar de medailles. Eén probleem. De ringenspecialist heeft vorige week een botje in zijn hand gebroken. Toch waagt hij het erop. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Een vloeroefening op de muziek van Madonna. En waar je ook kijkt zijn de tribunes roze bekleed. Het is duidelijk dat er in Brussel een EK voor dames aan de gang is. Ten opzichte van Brussel is het volkomen rustig in de trainingshal in Den Bosch. Dat is waar de mannen zich voorbereiden op hun EK. Over anderhalve week in Montpellier. En een van die mannen loopt rond met een brees om zijn pols en zijn hand. Jury van Gelder, wat is er gebeurd? Nou ja, eigenlijk een heel uh, lullig dingetje. Eigenlijk, uh, ja, grof gezien, gestruikeld en mezelf verkeerd opgevangen. En uh, ja, middenhandsbeentje gebroken. Dat was in een hotelkamer geloof ik. Je moest eventjes een koffer pakken. Ja, precies. En ik struikelde en ja, ik kon net niet met een hand opvangen. Dus, ja, Laat zeggen de verkeerde kant van mijn hand. Dus ja, dan, uh, dan krijg je dat, dus uh, ja, dan zit ik met mijn hand in, het, uh, in een Gipse Berece. Uh, ik moet wel zeggen dat we heel eventjes uh, hebben gebrainstormd van uh, ja, hoe we het nou het beste kunnen aanpakken, wat we kunnen doen. Ik denk, normaal gesproken is het gewoon meteen uh, hand in het gips. Maar uh, ja, daar koos ik niet voor. Ik bedoel, uh, het EK wil ik gewoon, uh, wil ik gewoon turnen. En, ja, zeggen, het doet alleen maar pijn. En, uh, als dat het enige is, dan, uh, ja, dan teken ik daarvoor. Dus uh, even mijn tanden bijten. Want wat we inderdaad zien is die hand in zo'n brace. Maar ja, je denkt bij jezelf, ja, een ringoefening, daar heb je je handen hard voor nodig. Dus kan dat dan wel dat turnen? Hoe, hoe kan dat? Nou, ik heb geluk dat het dus uh, mijn pink is. Dus uh, middels ben de te hoogte van mijn pink. En uh, ja, laten we zeggen, in de ringen uh, heb je ook van die ringleertjes heb je om. En uh, de pink, die gebruik ik eigenlijk uh, vrij weinig. Maar als het midden uh, op je hand was geweest, was het erger? Juist, ja. Als het, als het dus mijn uh, middelvinger was geweest of mijn, mijn wijsvinger... Dan, uh, ja, dan, dan was het zeker een andere koek, denk ik. Ja. Maar uh, nee, het, het gaat gewoon goed. En nogmaals, een uh, beetje pijn is uh, fijn. Voor Jurie van Gelder is het dus duidelijk, hij kan meedoen aan het EK. Maar trainer Bram van Bokhoven, is het ook medisch verantwoord? Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd uitgangspunt nummer één. Dus de artsen hebben aangegeven dat de, de risico's op blijvende schade mini, mini, minimaal zijn. Hij heeft na het EK verder dit jaar natuurlijk niet heel veel staan. Dus hij heeft tijd genoeg om het daarna goed te laten herstellen. Dus uh, uh, uh, ja, ze hebben ons verzekerd dat het een, uh, een veilige keuze is. Het klinkt op zijn minst als een opmerkelijk verhaal. Een turner met een breuk in een middenhandsbeentje die toch kan meedoen aan een groot toernooi. Of niet, Mitch Venner? Then vertel tell you the story about Lewis Smith in the UK. Um, he was preparing and everyone said, oh, his Olympics are in jeopardy, Hij damaged his hand. Um, but within a week of damaging his hand, he took a, a, a gold, I think, a gold medal in a World Cup competition. Het kan volgens de bondscoach. Hij heeft zelfs een voorbeeld: Louis Smith, een Brit, die een World Cup met een gebroken hand turnde en toch een medaille pakte. Ja, en die pijn in de hand, die kan ook inspirerend werken. What de the Greeks used to say? I don't know, I can't say it in Greek. But in English, is pain is character building. Het is een mental thing. It's a mental thing, and I think it can give you that extra little boost. En dus is Jurie van Gelder van de partij in Montpellier en wil hij gaan meedoen om de medailles. Nou ja, goed. Ik, ik weet dat ik er dat ik er goed voor sta. Ik bedoel, het enige wat gewoon nog perfect moet is die afsprong zoals uh, ja, een hoop andere keren ook. En, dus ik ga een andere afsprong doen als uh, tijdens de WK in Tokio. Uh, dus geen dubbel zal voorover, maar een dubbel strek zalte met hele schroef achterover. Uh, ja, het is, uh, het is gewoon heel belangrijk dat ik die gewoon goed doe en op mijn voeten land. En dan uh, kan ik gewoon Europees kampioen meer worden. Het zou voor het eerst zijn sinds het EK in 2009 dat Jury van Gelder in de prijzen zou vallen. Het vertrouwen is groot bij hem en dat geldt ook voor de bondscoach Mitch Venner. Als tenminste die afsprong maar lukt. Ik denk dat is een van de grootste technicians. is. Ik denk dat hij een stijl heeft. En nu heeft hij nog meer kracht. Ik hoop dat hij dat man niet stikt. Als hij dat doet, dan heb je een goldene smijt. Ik zou het Maar voordat we de mannen in actie gaan zien in Montpellier... is er nog de ontknoping van het EK voor de dames. Inderdaad, met die roze tribunes en die vrouwenmuziek. Zondag twee Nederlandse deelnemers in de toestelfinales. Wyoming Macella op sprong... En Celine van Gerner op de... no,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 Loon was dat met Rumor. Vandaag is de zesde etappe in de Ronde van Italië gereden, gewonnen door de Colombiaan Rubiano. Italiaan uh, Malori heeft de roze trui overgenomen van Navardauskas. Het was op papier zeker niet de zwaarste rit, maar uh, volgens mij kunnen we hem ook niet echt makkelijk noemen. Aan de telefoon is Jan Boven, ploegleider van de Rabobank ploeg. Goedenavond. Goedenavond. Is het uh, niet makkelijk, hè? Nee, zeker niet makkelijk. Maar dat wisten we vooraf dat het. Uh... Een hele zware rit ging worden. Ja, waar, waar zat hem de zwaarte in? Uh, vooral in, de, in eigenlijk de, geen één meter, uh, meter vlak uh, de hele dag. Dus het, eigenlijk de hele dag door op en af. Ja. Met hele steile klimmen. Um, hoe moeilijk was het voor, voor de raboploeg? Laten we even beginnen met, uh, met de sprinters. Hè? Want dat is dan een verschrikkelijke dag voor sprinters, neem ik aan. Um, 33... Minuten achter de winnaar kwam Theo Bos binnen. Mark dit trouwens ook hoor. Uh, net binnen de tijdslimiet. Hoe, hoe, is, hoe gaat het met Theo Bos nu? In ieder geval niet zo goed als dat we hadden Hij heeft nog steeds uh, veel last van de valpartij die we de eerste dag uh, die die gehad heeft. Ook Dennis Verwende heeft daar nog uh, steeds hinder van. Ja, dan weet je dat het een dag vechter wordt. Uh, Uiteindelijk uh, werden ze na 50 kilometer gelost... met een groep van een man of 15, waar ook Kevin erbij zit. En enkele die nog afstapten, waaronder uh, Thor ja. ja. En wil je dan uitreden, dan moet je vechten tot aan de streep. Ja, ja en hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dat lijkt mij een behoorlijke klus. Uh, heel hard blijven trappen. <laughs> dat, klinkt, dat klinkt dan weer bijna simpel, maar dat is het zeker niet. Wat kun je dan als ploegleider doen? Want dan, Ik denk dat je taak dan uh, qua coaching vrij belangrijk is. Nou, in ieder geval uh, proberen uh, Frans en ik doen samen deze ronde en Frans die was uh, bij hun achtergebleven, probeer je zoveel mogelijk tijdspunten uh, te krijgen dat je weet hoe ver je achter ligt en hun daarop te coachen ja. en zeker op de moeilijke momenten als ze weer op zo'n stijl klimmetje zitten, dat ze, nou ja, dat ze niet mogen afgeven en dan ben je gewoon naar huis. Ja. Je, moet, je moet bij dat groepje blijven en dat, uh, ja, dat weten ze ook. Ja. Alleen ja, soms dan weet je het wel, maar dan uh, geef je toch even op en dat mag gewoon op dat moment niet meer. Uh, maar hoe voelt Theo Bos zich nu? Kan hij, kan hij morgen wel weer opstappen? Ja hoor, we gaan morgen gewoon weer opnieuw proberen. Het zal morgen weer een zware dag worden. En de hoop is dat het elke dag iets beter wordt. Ja, maar het wordt wel inderdaad een uh, nou, behoorlijke bergetappe. Hè? Ja, nu verwacht ik morgen dat het voor hun ietsjes makkelijker gaat zijn. Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar iets makkelijker dan vandaag. Maar dan gaat uiteindelijk weer een zware dag voor hun worden. Ja, ze moeten wel nog even mee, hè? want er komen ook nog wat sprintetappes aan. Ja, dus ja, daarom is morgen een belangrijke dag. De dag daarna zouden we weer kunnen sprinten. En we hopen eigenlijk dat we nog een keer. Uh, we zijn hier gekomen om met de sprinters te proberen een etappe te winnen. Nou, de eerste dag gaat dat uh, helemaal fout doordat Dennis van Wenden en Theo Bos echt gaat vallen. Ja. En daardoor kan je de twee sprinters die daarna komen niet meedoen zoals je graag wil. En is... heb je eigenlijk te weinig mensen om, uh, om Mark uh, Marincho uh, optimaal te ondersteunen, ja, dan kom je net tekort. Of ja, dan kom je gewoon tekort. Ja, dus voor jullie is, is de Giro geslaagd als er een sprint-etappe binnen wordt gehaald? Nee, Niet alleen. We hebben gezegd als doelstelling... dat we willen proberen met uh, de sprinters een etappe te winnen. Mm -hmm. En met uh, Karaat en, en Tommy Alterslacht... Uh, te proberen het maximaal uit hun klassement te halen. Ja, want daar gaat het een stuk beter mee. Die zaten redelijk voorin vandaag. Ja, die twee, zaten, alle twee uh, hebben de dag goed overleefd. Die hebben natuurlijk ook een zware dag gehad, maar op een heel andere manier dan, uh, dan de sprinters. Ja. Is dat uh, iemand, Tom Jelte Slachter, waar je uh, nou ja, ex extra naar kijkt? Dat is een uh, vrij jonge jongen, hè? maar uh, zeer goed volgens mij. Nou, In ieder geval zover nou, goed naar kijken. We willen met, uh, met onze jonge Nederlanders natuurlijk zo goed mogelijk scoren. Mm -hmm. We hebben dat de laatste paar jaren uh, met, uh, met Bauke Mollema en met uh, Steven Kruiswijk een paar keer dus dat goed gelukt. Nou, het zou heel mooi zijn voor, uh, voor Tom als hij uh, daar ook uh, in mee kan doen. Ja. Wat, wat is het plan voor morgen? Morgen zou, uh, is het plan in ieder geval om te proberen met die twee weer uh, tot aan de laatste klim vooraan te beginnen. En dan moeten zij met z'n twee uh, tot aan de finish uh, strijden. Ja. Oké. Okay. Jan Boven, dankjewel. We zijn benieuwd. We blijven Goed, het volgen dankjewel. natuurlijk. Goed, dankjewel. Een echte kraker morgenavond in Duitsland. Borussia Dortmund en Bayern München, de nummers 1 en 2 uit de competitie... spelen dan in Berlijn de finale om de DFB-bokaal. De wedstrijd is met 75.000 toeschouwers helemaal uitverkocht... en wordt maar liefst in 150 landen op televisie uitgezonden. Vanmiddag was de afsluitende persconferentie... met trainers en aanvoerders van beide ploegen. Correspondent Tim de Wit was erbij. De begroeting van beide trainers was heel gemoedelijk vanmiddag. Voor Jurgen Klopp was er ook alle reden toe. Hij is met Dortmund een paar weken geleden kampioen geworden en heeft dus al een hoofdprijs op zak. Maar voor Bayern ligt dat anders. De ploeg van Joop Haikens heeft nog twee loodzware finales voor de boeg. Eerst morgen dus om de Duitse beker en dan volgende week de Champions League finale in eigen huis tegen Chelsea. Is Haikes niet al veel meer met zijn hoofd bij volgende week? Ja, natuurlijk kan men dat niet uit de keuze van de spelers streichen. Dat is toch ganz normaal. Natuurlijk zit die Champions League finale in de hoofden van de spelers. Dat is duidelijk. Maar we leven van dag tot dag. Eerst morgen en dan pas richten we ons op volgende week, zegt Haikes. We gaan step by step. Dat dat heißt, we focussen ons eerst maar... Op dat morgen in spiel en dan schauen wir weiter Richtung München Champions League in. Maar de druk bij Bayern is ontzettend hoog. Er moet gewoon een prijs gepakt worden dit seizoen, zegt ook aanvoerder Philip Lahm. Ik denk, het heel normaal normal, dass de Spieler zelf den druk ook auflegen. We willen Titel gewinnen, dat hebben we immer gezegd. En beim FC Bayern is het ganz klar so: wenn man keinen Titel gewinnt. Was geen erfolgreiche saison, dan was het een ordentliche saison, maar niet meer. Zonder titel is het een seizoen zonder succes, zegt Laam. Zo simpel is het. En um, deswegen is de druk bij ons daar. En klaar is toch dat we deze titel ook gewinnen willen. En dat beseffen de Dortmund-fans zich maar al te goed. Zij komen vooral genieten morgen. Zeker 20.000 fans reizen er vanuit het roergebied mee naar Berlijn. Een complete volksverhuizing dus. Terecht, zegt trainer Jurgen Klopp. Want dit is voor Dortmund namelijk de mooiste wedstrijd van het jaar. Het is een eindspel dat door mannen van Mannschaften bestritten wordt die tot een de beste liggen in de wereld behoren. En deze zaal is gewoon eerste tegen tweede. Voor mij is dat vergelijkbaar met Wembley. De twee beste ploegen uit een van de beste competities in de wereld spelen tegen elkaar, zegt klop. Ja, dat kun je bijna wel vergelijken met een FE Cup-finale op Wembley. Daar moet je bij zijn. Of was ook immer. Op jeden Fall is het een ganz bijzonder moment. En den gedenken Het blijft een sprookjesverhaal, de ontwikkeling van Dortmund. Zes jaar geleden op de rand van een faillissement. Vechtend tegen degradatie. En nu ineens twee keer achter elkaar kampioen van Duitsland. Dortmund-aanvoerder Sebastian Keel. We hebben een nieuwe filosofie gecreëerd Die zich dadelijk kennzeichnet. dat we met zeer vielen spelers... Zeer succesvol gespeeld hebben in de laatste jaren en hebben een stetige ontwikkeling genomen. Dat in de laatste beide jaren gipfelde. We hebben veel jonge, goedkope spelers snel en goed kunnen inpassen de afgelopen jaren. Daar heeft de trainer een heel groot aandeel in gehad. Maar daarnaast is ook de rest van de club nu veel beter ingericht. De problemen zijn voorbij en er is rust in de organisatie, zegt Keel. Ik geloof dat dat een entscheidende ontwikkeling was die deze club genomen had. Het is Bayern al twee jaar niet gelukt van Dortmund te winnen. De afgelopen vier keer dat beide ploegen tegen elkaar stonden trok Dortmund aan het langste eind. Uh, pijnlijk, Joep Hikers. We spreken ja van de laatste twee jaar. Ja, in het eerste jaar was ik ja niet hier trainer bij de Bayern München, maar ik heb met mijn mannschaft twee keer geheen de BVB. Uh, verloren, dat is Richtig. Oké, okay, hij was er alleen de laatste twee keer bij, want daarvoor zat Louis van Gaal nog op de bank in München. Maar ondanks de serie nederlagen heeft Haikers vertrouwen in een goede afloop morgen. Ik persoonlijk ben, zoals ik voor Madrid, zeer zelfverzekerd. was dat we in het eindspiel de Champions League een zien worden, zo so ben ik zeer zelfverzekerd voor dat morgen gespeeld. Dat zei Haikers namelijk ook voor de halve finale in de Champions League tegen Real Madrid. En daar kreeg hij, ondanks dat weinigen erin geloofden, ook gelijk in. Dat gaan we weer voor dat morgen gespeeld, zelfverständig ook. Er is één iemand die morgenavond met angst weet naar de wedstrijd zou kijken. En dat is de Duitse bondscoach Joachim Leu. Maar liefst 13 van de 27 door hem geselecteerde spelers voor het EK komen namelijk morgen in actie: acht bij Bayern en vijf bij Dortmund. Hij is als het dood dat de spelers een blessure oplopen. En volgens Villa Plaam zal niemand zich morgenavond inhouden. Also, we willen onze tweekampen gewinnen. Dat dat voor voetbal gehört is ook heel klaar. Daarom deswegen wird zeker op beide seiten. Keiner terugtrekken. Een finale is immers een finale. En die wil je altijd winnen. Als man in de finale staat, wil je die titel gewinnen. En daar willen we morgen beginnen. De finale begint om 8 uur en hij is live te volgen in Langs de Lijn. We zijn er morgen vanaf half vijf al met het Sportforum. Dan zijn hoofdredacteur van de Telegraaf Jaap de Groot... en hoofdredacteur van Nu Sport Rogier van het Hektegas... samen met Tom Boot natuurlijk. Wij zijn er doorheen voor deze avond. Na 11 gaat Met het Oog op Morgen verder. Gepresenteerd door Thijs van den Brink. Ik wens u een fijne avond.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 JPC Business wel. Met internet, tot 120 MB. Met directe service, tot 10 uur s'avonds. Met alles op de groei. JPC Business. Sleehakken, beachcruisers, zonnebrillen, strandtassen, tablets en scooters. Deze week bij Wekamp.nl. Honderden masterhaves die je niet mag missen. Kom ze nu ontdekken, want op is op. Voor de masterhaves. Eerst Wekamp.nl.